9 uur. Gert Kluuk met het NS-journaal. Vlak voor een partijbijeenkomst in Brighton... is er een ruzie uitgebroken in de Labour-partij van Jeremy Corbyn. De tweede man van de grootste Britse oppositiepartij, Tom Watson... wil in de EU blijven, terwijl Corbyn zich nog op de vlakte wil houden. Medestanders van Corbyn wilden een poging doen Watson te wippen... maar onder druk van partijprominenten... onder wie de burgemeester van Londen zien ze daarvan af... Met het oog op mogelijke vervroegde verkiezingen wil Labour zich in Brighton presenteren als een goed alternatief voor de conservatieve partij. Bij een schietpartij in Zwolle is vannacht een man gewond geraakt. De politie heeft met een helikopter gezocht naar de schutter, maar die is niet gevonden. Een woning en een geparkeerde auto zijn geraakt door rondvliegende kogels. Het is niet duidelijk of het huis en de auto doelwit waren of per ongeluk zijn geraakt. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een auto is vannacht in Apeldoorn in een gat in de weg gereden... dat was ontstaan door een waterleidingbreuk. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen. Hoe de breuk in de waterleiding is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer en het waterleidingbedrijf zijn bezig met het herstellen van de schade... en het repareren van de waterleiding. Een Amerikaanse man is in Tanzania verdronken tijdens een huwelijksaanzoek. Hij dook zonder zuurstofflessen naar het raam van een hotelkamer onder water... op 10 meter diepte in een resort waar hij met zijn vriendin verbleef... Hij drukte een briefje tegen het raam waarop zijn aanzoek stond geschreven en is daarna verdronken. Zijn vriendin heeft beelden van het aanzoek op Facebook gezet. In Zoetermeer is een 60-jarige man omgekomen bij een brand in een appartementencomplex. De brandweer vond zijn lichaam in de berging waar de brand had gewoed. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, eerst op veel plaatsen vrij zonnig, in de loop van de dag neemt van het zuiden uit de bewolking toe. Vanmiddag kan vooral in het zuiden enkele regen- of onweersbuien vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht meer buien. En komende week koeler en wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken. Spuiten, eten, prikken, meten, spuiten, eten, prikken, meten, spuiten eten. Dit is Diabetes voor Bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon zon, zee. zee. Zandvoort een zomerhit is de zomer van ZFM met nu ZFM Klassiek. Zondagmorgen 8 uur. Tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Janssen. Welkom terug bij het tweede uur en, uh, van ZFM Klassiek, uitzending 80. Jawel, en omdat het de 80ste is, had ik vorige week gezegd van... Uh, ...stuur maar wat verzoekjes in als u dat leuk vindt. Nou, het is niet massaal gebeurd, maar er zijn er wel een aantal binnengekomen... ...en dat vind ik wel ontzettend aardig. Het eerste stuk is... Uh, van uh, Albinoni. En uh, Albinoni is een meneer die heeft een uh, fantastisch uh, uh, Adagio geschreven. En dat gaan we beluisteren in een uh, hele speciale uitvoering. Namelijk van Stepan Hauser. Het verzoek is ingediend door Wiebke IJzerman. En uh, ik hoop dat ze luistert. We gaan er naar luisteren. Stepan Hauser met Adagio van Albinoni. De ...uitvoering van dit stuk. Ik weet niet of uh, Albinoni het ooit zo bedoeld heeft. Uh, met orgel en orkest en dan natuurlijk de cellist. En dat was uh, Hauser We gaan verder met een uh, heel bekend uh, stuk, dames en heren. En dat is een stuk dat uh, eigenlijk model heeft gestaan. Ook voor diverse popsongs uh, U hoeft alleen maar te denken aan bijvoorbeeld Rain and Tears... ...van uh, Everlast Child, om maar eens wat te noemen. Wat gewoon echt... Bijna helemaal gebaseerd is op uh, dit stuk, wat we nu gaan draaien. Op verzoek van Albert-Jan Vos. En um, het is uh, de beroemde Canon in D majeur van Johan Pachelbel. Het wordt uitgevoerd uh, door het uh, Cano Canon Orchestre du Chambre. En dat staat onder leiding van Jean-François Payard. Is uh, wederom een verzoek en behoort ook tot de populair klassieke werken, zal ik maar zeggen. Uh, het is een beetje vaag wie de uitvoerende zijn, maar we gaan er maar vanuit dat de informatie die ik gekregen heb, dat dat de goede is. Het gaat om uh, het stuk Die Moldau van Bedrich Smetana. Het is uh, aangevraagd door uh, Joop van Nes, junior. Dus Joop, ik hoop dat ik je wakker bent. Uh, het is een uitvoering waarvan ik vermoed, tenminste dat geeft uh, de computer aan dat het de uh, Berliner Philharmoniker is. Uh, die het stuk uitvoert onder leiding van Uwe Moend. dan gaan we op verzoek nog een keer van Wiebke Keizerman luisteren naar Bach. En in dit geval de Aria, oftewel de Air, uit de derde orkestsuite in D BWV 1068. En daar dus het tweede deel uit, de Air, zoals ik al zei. De wereldberoemde Air, wie heeft hem niet gespeeld, zou je bijna zeggen. Um, in dit geval wordt het uitgevoerd door het Stuttgart Kamerorkest onder leiding van uh, Karel Münchinger. Werk dat uh, iedereen kent, de air on the g-string wordt het ook wel genoemd en uh, er zijn natuurlijk ook diverse pop uitvoeringen van bekend onder andere van exception en ook sommigen beweren dat uh, A whiter shade of pale van Herm op dit stuk gebaseerd is. Nou, dat is dus niet waar, het is alleen de eerste noot maar. En um, dan gaan we nu verder weer met iets anders: een sweet bergamask. L75 is het catalogusnummer en eh, daaruit gaan we luisteren naar het derde deel, Claire de Lune. En dat is uiteraard van Claude Debussy. Het wordt uitgevoerd door ook weer niet één van de minste, David Oistrak, dat is de violist. En eh, dan hebben we nog een man met een hele moeilijke naam, Vladimir Jampolski. En die speelt piano. Nico Scarlatti, dat is een bekende componist van pianowerken. En van hem gaan we luisteren naar de sonate in D majeur KK 430. Alexandre Tarot, die speelt piano. vier in een feestje vanwege je tachtigste uitzending en dan krijg je een trieste wals. Nou ja, goed, bedoel het er maar mee. Valse trieste, opus 44 van Jean Sibelius. En dat wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert van Karajan. we gaan nu naar Georg Friedrich Händel. En uh, ja, je, het gebeurt vaak dat men bewerkingen maakt van uh, stukken die oorspronkelijk voor iets anders geschreven zijn. En dat is in dit geval ook weer zo. Het is een keyboard suite, oftewel een piano suite of een toetsenbord suite. Dat zal in zijn tijd voor klaversymbol geweest zijn. Want piano's waren er toen nog niet. Dus de voor klaversymbol. En dat is dus de klaversymbol suite in D mineur. Maar het is gearrangeerd voor orkest. Uh, we gaan luisteren naar een prachtig Engels orkest. De Academy of Saint Martin in the Fields. En uh, dat staat in dit geval onder leiding van Alexander Briger. Wolfgang Amadeus Mozart en van hem gaan we luisteren naar het fluitconcert nummer 2 in D-majeur, K314-285D. Daarna draaien we het derde deel, het Rondo Allegretto. En dan gaan we kijken wie het uitvoert. Nou, dat is ook heel interessant. Robert Langevin, eenmaal je het zo uitspreekt, Langevin. Die speelt fluit samen met de New York Philharmonic onder leiding van Bernard Labadie. Leben. Prachtig Duits. <tacht> en dat terwijl je net gehoord hebt dat Duitsland verloren heeft. Maar goed, dat terzijde. Lacht, Lacht niet jij. Kantaten BWV 147 en daaruit nummer 10 het overbekende Jesus blijft mijn Freude. oftewel Jesus Joy of Mens Desiring. Prachtig stuk van Johan Sebastian Bach, natuurlijk. Het arrangement is van Guillermo Figueroa en het wordt uitgevoerd, dit prachtige arrangement, door het Orfeus Chamber Orchestra. MUZIEK Het laatste stuk in onze tachtigste uitzending, dames en heren, is van Richard Strauss. En dat is zeer toepasselijk, want het is morgen en het stuk heet ook morgen. Op 27, nummer 4. Uh, Helmoet Deutsch, die speelt piano. En dan hebben we Jonas Kaufman, die is tenor, dus die zingt het. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer. Mm-hmm.